Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt misschien weer tijd om je in- en uitgaven opnieuw te begroten straks. Want grote kans dat je binnenkort maandelijks nog wat meer geld kwijt bent. Voor het eerst in 20 jaar is 1 euro namelijk evenveel waard als 1 dollar. En dat is onhandig, want bijvoorbeeld olie, waarvan benzine wordt gemaakt... wordt afgerekend in dollars. Maar dat de euro in waarde is gedaald, heeft nog meer gevolgen, vertelt verslaggever Nick Wouters. Als je nu deze zomer naar Amerika een rondreis gaat maken... dan ben je 15 en duurder uit dan een jaar geleden. Ook producten in de supermarkt komen ook voor een deel uit het buitenland... ook een deel uit Amerika. We kunnen dat nu op dit moment gewoon niet gebruiken... omdat die inflatie is al hoog en dan krijg je dit effect daar nog bij. Door een lage rente op de Amerikaanse dollar... is die munt de afgelopen maanden aantrekkelijker geworden. In Tokio is de vermoorde oud-premier Shinzo Abe gekremeerd. Hij werd herdacht in een besloten tempel. Tienduizenden mensen stonden buiten om hem te eren. Abe werd vorige week doodgeschoten tijdens een verkiezingstoespraak. De verdachte is een oud-militair. Hij werd direct opgepakt. Vivianne Minema draagt morgen de aanvoerdersband bij Nederland tegen Portugal. Keeper Sari van Veenendaal raakte in de wedstrijd afgelopen zaterdag tegen Zweden geblesseerd... en speelt dit toernooi niet meer. Minema zegt dat ze niet van plan is om veel anders te gaan doen. En hardloper Mo Farah is een legende voor Engeland. Hij won twee keer goud op de Olympische Spelen in 2012 en 2016. Maar de hardlooplegende is niet wie mensen denken dat hij is... vertelt hij in een documentaire. De meeste mensen me als Mo Farah... maar het is niet mijn naam of het is niet de realiteit. Real story is dat ik born in north of Somalia. I was in het noorden van Somalië. Ik werd veranderd van mijn moeder. En ik werd into het UK Illegally. De sporter is niet, zoals hij altijd eerder zei... met zijn ouders vanuit Somalië naar Engeland gevlucht... maar via mensenhandel het land ingekomen. Op zijn negende is hij door een vrouw meegenomen naar Londen... waar hij gedwongen werd om huishoudelijk werk te doen. Moferwa zegt dat hij jarenlang heeft geworsteld... met het vertellen van de waarheid. Het weer nog, het is lekker zonnig en een warm dagje vandaag. Er staat niet veel wind. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen Hoorn en Purmerend Noord 8 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik heb op vakantie mijn benen gebroken en nu ga ik mijn vlucht missen. Ai, nou. Wij boeken de vervangende tickets voor je. Met de ANWB reisverzekering krijg je altijd de beste hulp. Daarom is deze als beste getest door de Consumentenbond. Krijg nu 15% korting op de ANWB doorlopende reisverzekering. ANWB. Hoe kunnen we jou helpen? Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort een zomerhit is de zomer van ZFM met. met nu ZFM luncht. Guess what they dance in Colombia. Een hele goede middag, lieve luisteraars. Het is uh, dinsdag 12 juli en uh, we gaan een uh, beter om een uurtje lunch doen... dat in verband met de uh, omstandigheden die we vorige week hebben uitgelegd. beetje het parkeren. Maar ook een uur kan gezellig zijn. Aan de andere kant heb ik uh, mijn charmante sidekick Lus. Hallo Luz. Hallo uh, Jan. Hallo luisteraars, Hallo. weer. En uh, als u denkt, uh, wat een zwaar geluid aan deze kant. Het is niet het 700 Centrum in Pieterburen. Het is uh, Jan die een uh, beetje verkouden is. En uh, ja, we gaan natuurlijk weer het komende uurtje wat uh, kijken. Wat leuke nieuwtjes uh, voor u hebben, de heer Bericht. Een uh, lekkere muziek. Ik heb vandaag een, uh, veel muziek uit de jaren 80 meegenomen dus. Oh, Heerlijk. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Lekker, aan die uh, ouderwetse uh, hits. Tuurlijk, Van af doen, uh, en toe een hederaars uh, hitje. Ja, we gaan doen ook een hederaars hitje tussendoor doen. Kortom, we gaan een versnellig uh, uurtje maken. Hè? Nou, laten we maar beginnen met een uh, lekker hard nummer van uh, Ario Speedwagon. Uh, Keep on loving you. Mario Speedwagon was dit een uh, aantal jaren geleden. En dat heette dan uh, Keep on Loving You. En uh, ja, natuurlijk, lieve luisteraars. Weer een dag dichter bij het grote evenement nee. wat ons te wachten staat. De Grand Prix. Ja, oh, ja. heerlijk. Ik kijk ja. er zo naar Elke uit. dag aftellen, Elke dag afstrepen of aftellen, Ja, ja en uh, ja, je proeft ook wel een beetje overal. We dat, dat, zitten weer erg, erg lekker in de lucht. En uh, uh, ja, we gaan ook een kleine aanpassing krijgen in het mobiliteitsplan. Ja, hebben we ja gezien. want er was maandagavond. En vanavond zijn er uh, nog uh, drie sessies te gaan. Dat is bij Brut, Strand en Brut. Eh, want namens de Dutch Grand Prix zet de heer Heers, Roy Heers... vooral uiteen wat de veranderingen zijn ten opzichte van het vorig jaar. Eh, de enige auto's die worden doorgelaten richting Zandvoort... Eh, zijn die van de bewoners die allemaal in de komende weken... een doorlaatbewijs krijgen toegestuurd. En wordt wel een verzoek gedaan aan de Zandvoortse inwoners... om tijdens de in en uitstroom van het publiek... zo weinig mogelijk gebruik te maken van de auto. Uh, in Zandvoort worden een aantal tijdelijke verkeersmaatregelen genomen... zoals het instellen van onder meer eenrichtingsverkeer. En ik noem dit eigenlijk een beetje omdat... Uh, ik lees dus dat er weinig uh, animo was voor, de, voor die avonden. Er is vanavond dan nog, uh, nog een keer de mogelijkheid om daar naartoe te gaan... en om dan uh, zo'n sessie bij te wonen... Het is misschien wel verstandig om dat te doen. Uh, nieuw dit jaar is dat de treinreizigers... dus niet via de Verspijkstraat... maar via de boulevard naar het circuit worden geleid. Uh, er komt een loopbrug vanaf de Koperpasserel... over de Engelbertstraat naar het plein van de entree Zandvoort. Overigens zullen de passagepanden dan nog niet zijn gesloopt. En de racefans worden vervolgens via de boulevard... naar de entree van het circuit geleid. Bij de rotonde van het NH-hotel komt over de boulevard Barna een tweede brug. En ondanks dat er van Spijkstraat nu geen looproute is... wordt er toch een loopbrug over de Van gemaakt. En deze zal dan alleen bij calamiteiten kunnen worden ingezet. Net als vorig jaar zet de Duitse Grand Prix in het, open... in het openbaar vervoer. Permanente spoorwegsluitingen bij beide overgangen zijn onvermijdelijk. En dat komt door het aantal treinen die weer naar maximaal... 12 in het uur gaan. De lijnen van Connection Airnet 300 en 356 gaan in het weekend van de Formule 1 door naar de ingang van het circuit, evenals buslijnen 80 en 81 die een aangepaste route rijden. Uitgangspunt is om de bezoekersstromen zoveel mogelijk te spreiden. Zo gaat er ook een pendelbus van het noordelijke gedeelte naar het zuidelijke gedeelte van Zandvoort rijden. En dan nog iets over de site Zandvoort Bijont heeft ook de plannen ontvouwd. Vanaf 6 augustus zal er wat te merken zijn in het dorp. Volgens Sander ten Bos van Zandvoort Bijont zal er worden toegewerkt naar de climax in een week voorafgaand aan de Grand Prix. En met name op de boulevard zal er van alles te doen zijn. Net als vorig jaar kunnen de Zandvoorters een kijkje nemen op het circuit. Dat gebeurt op donderdagavond 1 september tussen 6 en 9. Nou. Wat een uh, nieuws allemaal weer, is. Uh, ja, ja, ik denk van, het is toch belangrijk Alleen, de uh, het ja, je zegt dat de mensen zegt de oude zijn niet gesloopt. Niet zo leuk voor de mensen die er langs lopen. Hè, met die oude balval te kijken. Ja, maar je kan niet alles in één dag ik kan doen. Ik niet alles in één dag. Nee, maar het is natuurlijk al een tijdje. Ik bedoel, hè? het is... Uh, ja, het is wel, maar goed. Er, er zullen mensen zijn uh, die er tegen zijn. En uh, dat is hetzelfde als op, het, uh, op dat plein bij... Uh, Dodensplein, wat heet het daar? Ja, Bij het casino. Daar zijn ook mensen die uh, willen gewoon niet weg. En ja, dat houdt dan de boel op. Ja, en het positieve is natuurlijk als we kijken naar het Watertorenplein zijn ze hard bezig. Ja, dat is een grote, grote bende. Het is een man, bende, maar, maar het verdruk, gaat he. mooi worden. de Balk, altijd goed voor Zandvoort. He. Echt. Mooie gebouwtjes. Toevallig is een uh, programmetje gezien, een, een filmpje, een interview met onze uh, David Moolburg, uh, de burgemeester, uh, dat Zandvoort of veel mensen toch een dorp genoemd werd. Hij heeft, ja. uh, heb je het filmpje gezien? Nou, ik heb het gelezen. Ja, hij ja. heeft een rondleiding ja, het. gedaan en er was wat, uh, ja... Uh, positieve, wat negatieve berichten, ja. Is. Het is natuurlijk wel zo. Vroeger bruiste Zandvoort meer en ik weet nog, ik stam nog uit de tijd, dat overal alle kroegjes, het waren. er waren de barsten ervan, ja, ja. Uh, stonden de deuren open en bij die kwam Abba naar buiten en die kwam Meewood naar buiten en daar kwam Rod Stewart naar buiten en het kon en bocht allemaal en dat is zo jammer dat het allemaal Weg is, want het klonk zo gezellig. Nou, misschien gaan we het ooit terugkrijgen. We gaan in ieder geval uh, afsteven op de Grand Prix in het uh, eerste weekend van september. En uh, als de, de, de, de, de tribunes net zo leuk gevuld zijn als in Oostenrijk, want het zag het er gezellig uit al ja. aan gedoe. Ja toch? Super super, ja, super leuk. Oké, okay, we gaan uh, muzikaal verder met uh, crying. I was all right. could smile for a while but when I saw you last night you held my hand so tight when you stopped to say hello and though you wished me well you couldn't tell that I Standing all alone, alone and crying, crying, crying. De lac sepule vivant un peu dans le conéma. Le ciel irlandais était en paix Maureen a plongé nu dans un lac du Connemara John Kelly s'est dit je suis catholique Maureen aussi l'église en granit de l'imérique, Marina a dit oui Deux petits Barry Connolly et de Galway Ils sont arrivés dans le comté du Connemara Il y avait les Connors, les Oconnelly, les Du rigapéry et de quoi boire Trois jours et de nuits Là-bas, au Connemara On sait tout le prix du silence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 Où les Irlandais feront la paix autour de la croix Là-bas, au Connemara On sait tout le prix de la guerre Ja, met de excuus dat uh, de crying werd een weggeduwd... door uh, deze zou uh, doen met de Lulac de Canemara. Was hij de schuldige? Hij verschuldigd hij doet hem zo weg. En mocht hij zeg... gewoon doorgaan gewoon? Ja, nee, ik zeg, maak het af. Maar ik heb... Uh, Wel een klin... waarschuwing meegeven Ja, maar we hebben, doen. We hebben hem teruggeroepen. Want hij komt zo meteen, komt hij uh, de herkant in onze Dom klin. Maar jij gaat eerst nog wat vertellen over de races. Ja, nou, in aanloop naar, uh, naar uh, de Grand Prix... en ik denk dat het ook wat te maken heeft met... Uh met Zandvoort Blijond. Vanaf uh, 12 augustus tot en met uh, 4 september... is er op het uh, burgemeester Veenmaaplein een buitententoonstelling... met grote objecten. Uh, ook uh, in die periode zijn er diverse stukken car art... in de zalen van het Sandford Museum En die is geopend van woensdag tot en met zondag van 11 tot 5... Ook van 12 augustus tot en met 9 oktober is die dan open. En het raadhuis, raadhuis het Poppermuseum is geopend van vrijdag tot en met zondag. Van half 1 tot half 5. En uh, daar is ook uh, Car art Dus dit allemaal in aanloop naar... De races. De races. Ja, natuurlijk aan het komende weekend de, komen de historic. Uh, ja, dat is toch geweldig. Ik hoop dat ze weer door het uh, gaan dorp gaan. Er, ik heb gehoord zelfs dat ze door jouw tuin gaan deze keer. Dus, nou, Dat is helemaal oe. leuk. Dus de keer lekker binnen blijven zitten. Ja, ja. Door tuin? Ja, zo, nou, zo oh. ja. Nou. Leuk. ja, dat is wel door jouw tuintje. Altijd leuk. Nou, dat is een spektakje. Waarom nou weer? Ik heb zet er net allemaal nieuwe plantjes in. Ja, dat heb ik even door moeten geven. Ja. Nou goed, het komende nou, weekend de historische krant. Ja. Altijd een festijn natuurlijk. Hè. De optocht vanaf het... Uh, S'avonds om 8 uur begint dat vanaf het circuit en dan gaan het over de Verspijkstraat naar het dorp. En daar worden de auto's weer tentoongesteld, dacht ik. Hè? Ja, zo was het normaal. Ik ja, zie, zo, niet, dat, uh, nou, ik zie nog geen programma staan. Ja, ik heb het ergens gezien. Zo moet het zijn in ieder geval. Ah, okay. Is het anders dan horen we het graag. En uh, ja, zoals beloofd, door mijn clien, die mag je de herkant zien natuurlijk. Hè? Want dat kan natuurlijk je kan het niet zomaar wegduwen, die jongen. Hè? Crying. I was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 Standing All alone Alone and crying, crying Crying Crying Crying It's hard to understand That the tongue Start me crying I thought that I Was over you But it's true Deze keer optreden mogen afmaken door McLean Crying. Heel wat jaartjes terug, wat een heerlijk nummer. Ook door uh, veel anderen te plaatsen gezet. Onder andere Roy Orbison die dat ook op een hele mooie manier toen vertolkt heeft. Uh, koffie inloop hebben we weer bij het pluspunt natuurlijk. Dus elke woensdagochtend van uh, 10 tot 12 kunt u in de grote zaal van de blauwe tram aanschuiven... bij het inlooppunt. En mensen ontmoeten, oude bekenden tegenkomen of misschien nieuwe vrienden maken. Dat is altijd wel leuk om te doen natuurlijk ja toch nieuwe vrienden maken nieuwe vrienden ja. maken uh, kopje koffie drinken en vooral lekker babbelen uh, u betaalt 1,50 voor twee kopjes koffie uh, met wat lekkers. u hoeft zich niet aan te melden, kom gewoon eens binnenlopen en doe met ons mee. en uh, meer informatie neem even uh, contact op met Linda de oude dijk op uh, per e-mail of 0633803279. altijd leuk het, uh, de koffie inloop hier in de blauwe tram. Uh, het is zomers buiten dus en um, heb je al wat nieuws om te vertellen, de luisteraars? Over het, over het weer? Nou, dat doen we zo meteen. Maar andere nieuwtjes, anders gaan we nu lekker zo met een zomers. Zo nou ja, we hebben ook, want er gebeurt van alles weer natuurlijk in Zandvoort. We hebben van de week ook, het uh, is dus ook 15 juli, van 12 tot 6, de Ibiza-markt aan de boulevard. Bas ja. En ik zag nu ook een marktje staan bij het Bouwerspellers de Leemskerkstraat. Er staat nu ook een marktje. Oh, wat nee, leuk. Nee, nee, en wat voor markt is dat dan? Heb je dat? Nou ja, ik zag wat kleding hangen. Het zag er gezellig uit in ieder geval. Ah, Oké, okay, ja. En die kleine uh, winkeltjes zijn er weer. Ja, en ja, we ik, ik, ik vraag me eigenlijk af waarom het niet aangekondigd is. Want ik zag nu pas biljetten hangen hier verderop in het dorp... dat die markt er is bij de Verneemdskerkstraat. En die markt staat wel gezellig. Dat moet je nou, toch eerder communiceren. Ja, toch? Ja. Yeah. Maar goed, bij deze, de mensen die nog even graag naartoe willen... Heemskerk staat daar onder bij Bouwerspellers staat een gezellige markt momenteel. En uh, ja, zomerse temperaturen, zomerse muziek, zal ik maar zeggen. Hey. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle, de man die zoveel zon en uh, zonneschijn in zijn nummers heeft. Uh, onder andere het uh, Spanish Eyes. En dit was nog voor Lara. Of een heerlijk nummertje eigenlijk. Uh, we gaan het hele Daars doen. Uh, Harry Styles die was dit. De... Ja, dat heb ik gezien. Heb je gezien? Wat leuk. Hij ik had een heb concert. Een, uh, en ja. het viel mij op dat op een gegeven moment een uh, meisje in de zaal. Ja. ja die had liet iets, hem, iets met thuis uh, of zo. Ze liet hem zijn uh, haar uh, vader, vader bellen om te vertellen. Dus dat ze... Uit de kast kwam. Uit de kast kwam. Nou, en dat heeft toch, hij gedaan. Dat heeft, ja, ik vind het klasse. Ja, dat is echt leuk, hè? He? Ja, ja, uh, ja, ik vind het gedurfd. Ja, zeker. En uh, je zal de boodschap krijgen, natuurlijk. Je schrik je de platter, denk ik. Maar ja, je houdt toch voor je kind. Op een originele manier. Ja. Heel originele manier. En het, trouwens, hij maakt lekkere muziek. Onder andere deze. Say Uh, wat ik uh, zo uh, gevoel en proef, uh, we krijgen mooi weer. Ja, zeker. We krijgen zomer. De, we, de zomerse warme dagen komen eraan. Nou, er zijn vandaag al perioden met zon. Het blijft uh, droog. En laat vandaag komt er wel wat geleidelijk. De bewolking uh, komt eraan. En de wind waait zwak uit het westen tot zuidwesten. En het wordt 28 tot 29 graden. O, heerlijk. Dat is echt wel uh, veel. Ja. En vanavond uh, en vannacht is het uh, een beetje bevolkt. Het blijft droog en het wordt niet kouder dan een graad of twintig. Dus het wordt uh, warme nacht. Morgen zijn er wolkenvelden en maar gaandeweg de dag breekt steeds vaker de zon door. Het blijft droog en het wordt 24 graden in het westen en 26 in het oosten van de Randstad. Donderdag zijn er perioden met zon. Het blijft droog en bij weinig wind wordt het 22 tot 23 graden. En vrijdag schijnt ook geregeld de zon en is ze droog. De wind waait uit het, sorry, uit het noordwesten en is meest matig... en daarmee wordt minder warme lucht aangevoerd. En de temperatuur loopt op naar 20 tot 21 graden. Zaterdag wordt weer een dag met Volop zonneschijn, het is en blijft droog en er waait een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden en zondag wordt wederom een zonneovergote dag. Het wordt dan ook weer duidelijk warmer met een middagtemperatuur van 27 of 28 graden. Tot zover het weerbericht van uh, Rico Schreuder voor deze week. Nou, jij bent opbrengen van goed nieuws, Lus. Ik uh, hou je van. Ja, toch, ja. heerlijk. Zoals uh, gezegd, we gaan uh, lekkere nummers draaien uit uh, de tachtige jaren. En wie kent deze niet meer? Ja. De jaren tachtig. En uh, ook toen is het toch wel lekkere muziek gemaakt. Zoals... Heerlijke muziek. Toch? Toen, ja. Heb jij wat kunnen verzamelen? Voor, nou uh... ja, ik denk uh, de, het is natuurlijk ontzettend mooi weer. En je gaat natuurlijk met je kinderen naar het strand. Want wat is er heerlijker dan uh, naar het strand gaan. Maar ja, het wordt best wel warm. Dus misschien zijn er ook mensen die denken van nou weet je, ik vind dat Capriera toch ook wel heel erg leuk. Dan is daar ook inderdaad wat we doen. 14 juli, dan uh, is Lisa Oosterman uh, uh, in Capriera, daar zijn uh, geen kaarten meer voor. Oh, nee, die zijn uitverkocht. Dus dus we de we hebben we de ja, dode Must blij maken. Die, uh, ja, nee, dat gaan we niet doen. Er zijn nog koop, wel kaarten te koop voor uh, Kriovanka. Uh, die maakt een uh, hommage aan die, uh, Diana Ross en de Supremes. Van, uh, die, uh, is er, daar zijn nog wel kaarten voor vrijdag uh, 29 juli. En uh, de deur, de, de prijs daarvan is 37,50, inclusief servicekosten, uh, kaart uh, vanaf 20 uur 30, half negen en anderhalf uur vooraan van gaat de deur open. Oké. Okay. Dat lijkt me een hele leuke, ja. Zeker wel. Ja. Uh, Nick McKenzie, die jij die nog gaat? Uh, ja. uit de jaren tachtig? Ja. Natuurlijk. Ja, ja, dus ja. deze was dat toch? still Moody Clouds passed away. I have you Moody Clouds passed away. I have you Moody Clouds passed away. Ja, Nick McKenzie een uh, jongeman afkomstig. Nou ja, toen was nog een jongeman afkomstig uit, uh, uit Indonesië. Was hij hier geboren, dat weet ik nog. en uh, Ja, Bandung. Bandung, hè, Bandung. Bandung, in uh, 1950, 2 yeah. maart. Ja. En uh, uh, hij heeft niet veel hits gemaakt, maar dit was wel, wel een wat waar het toen uitsprong. En altijd wel lekker is uh, in deze zonnige tijden. Blue by you is toch ook bekend, hè? Ja, hij heeft wat, wat, wat, wat minder nummers, uh, wat meer nummers uitgebracht. Ja. Uh, we hebben bij het pluspunt hebben de, de Crea Plus Club. Ken je dat, dus? De Crea Plus Club. Nee, nee, nee. nee, nee, nee gewoon, is, die, uh, is die nieuw? Nou, ik wel. Dit zijn gewoon een paar gezellige uur, creatieve uurtjes. Elke week op donderdag van half twee tot vier. En betaalt u per keer 3,50 euro, inclusief materialen, koffie, thee en wat lekkers. Hoeft niet voor, uh, vooraf op te geven. Uh, de eerste keer mag je gratis meedoen. En dat is dan allemaal bij uh, het pluspunt. Nou, altijd leuk voor de mensen die eventjes niks te doen hebben, denk ik zo. Toch? Ja. ja. Um, oh, 11 minuten. Wat gaat de tijd toch? Het gaat als we nog een uurtje te doen hebben. Toch? Ja, ja, ja. Maar goed, we gaan even verder. Ik hoop dat we het weer gauw uh, kunnen parkeren. Ja. Met het verzoek haar hand even vast te houden. Ja. Lekker toch? Nou, ik begrijp geen. Oké. Okay. Dat uh, ik ook nog lekker nummer uit de jaren 80, misschien een keer deze nog wel. Van uh, Tracy Onman. een je die? Ja. Ja, ja, ja. Deze, hè? Het is helemaal een breakaway. Oh, wat een tempo dit zeg. Heerlijk. Heerlijk. Ik heb er warm van. Uh, je hebt ook een uh, nummertje. Ja, te Ja, dat doet me. Het is een nummer van, uh, uit 1981. Ja. En het is van uh, Maywood. Ja. En ik geloof dat Gerard Joling hem ook een keer heb uh, gecoverd. Oké, okay, ik, ik hoop uh, dat opzetten. we het tijd volgende maand gaan even zien. Laten hoor. horen. Dat was uh, Rio. Heerlijk. Op verzoek van uh, onze eigen Luus. Van uh, de zusjes Maywood. Die nog rechtend uh, om het... een uh, beetje ruzie gaat. Ja, nou ja, dat ja, was ja, zo lang ja, geleden. Ze hebben uh, leuke muziek gemaakt. Ik ben er in, in ieder geval vrolijk van. Nou, we gaan voor Rio nog even het laatste stukje Acapulco doen. Dat doen we dan met... Uh, Loco in Acapulco met de gortops. Maar ja, we moeten ook een afscheid nemen, want het uurtje ja. zit erop. En wij doen het noodgedwongen, gedwongen, zeggen we eerlijk, want we hadden liever twee uurtjes gedaan. Maar uh, ja, de logistieke omstandigheden dwingen ons naartoe, want uh, ja, het parkeren. Het parkeren, is ja, En wel. wij weten gewoon, er wordt uh, door ons bestuur aan gewerkt om het op te lossen. En uh, zodra dat uh, echt geregeld is, dan gaan we weer twee uurtjes lunch noemen. Voor vandaag uh, zeggen wij een uh, hele fijne dag nog. het uh, met van het mooie weer en aan het uh, komende weekend met de uh, oude uh, het dorp namens Lucie en mij een hele fijne dag. Tot volgende week.